Ja, we... we hebben veel geluk gehad met deze zaak. Maar zonder geluk vraagt niemand wel, zullen we maar zeggen. Ja. We moesten nou maar eens even naar de Oostelijke Handelskader gaan. en die loods van Gerdekens gaan bekijken. Hij gaat van alles wel vlot, die sluit wel over, commissaris. Ja, daarom denk ik dat we er niet veel zullen vinden. Maar we mogen niet overslaan. Vooruit maar, jongen. De levens bij zich. Ik krijg het niet over. Die deur hangt uit het lood, commissaris. Wacht, ik zal hem hier even lichten. Zo. Ja. Oh, Zo, ja. ja. Ja, dat is beter. Mooi, even kijken waar het in zit. Oh, hier. Kijk eens even wat de troep. Kijk eens even. De rat toch hier over je voeten? Moet je nog een speciale aanbieding, chocolade? Maar het is in ieder geval niet gelogen. Hij heeft ten handel kakaobonen. Hij denkt die mensen ze noemen wil, hè? Kijk daar eens hoe Een jasje. Ja. Nee. Hey. En de middelste knoop ontbreekt. Tje, de ragels hangen erbij. Die is er kennelijk afgerukt. En die andere twee knopen lijken precies op de knoop die in de kelder gevonden is. Op het moet heel sterk vergissen. Nee, je vergist je niet, Carol. En we doen het jasje maar in een plastic zak. Dan nemen we het mijn naar het bevolk. Ik denk dat we nog veel plezier van dat mooie jasje zullen hebben. Mijn vriend Geerdijk, die commissaris Kijk eens, wat ik hier uit de binnenzijf haal. gaan? Nee, een gyro-strookje, ten name van E. Geerdijk. Nou, nou, nou, je kan het al niet. Maar waarom gaf Geerdijk dan zo bereid willen als die sleutel af? Nou, natuurlijk niet aan het jasje gedacht. Of uh, als hij er wel aan gedacht heeft, dan heeft hij kennelijk verondersteld dat hij er geen kwaad mee kon. Hij weet in de eerste plaats niet dat de directeur een man in een geest fietsjasje had zien weglopen. En in de tweede plaats weet hij niet dat Lagar een knoop heeft gevonden bij de kluis. We zullen nog eens even rondkijken naar het geld en het vuurwapen. Ja, maar dat zullen we hier niet vinden. Ja, je hebt natuurlijk kans dat Gerrit blijft ontkennen. En dat hij zal zeggen dat iemand anders het jasje heeft gebruikt en dat hij het hier heeft neergelegd. Ja, zoiets zal hij zeker wel verzinnen. Maar als dat zo was, zou dan die onbekende ook niet vuurwapen hier hebben neergelegd. Dan was hij helemaal niet graag geweest. Hij kan beweren wat hij wil, maar hij zal in ieder geval iets moeten voorzien als we vragen wat hij tussen half vijf en half zes heeft gedaan. En let op mijn woorden, daar heeft hij geen alibi voor. Jongen, jongen met een bende. Dat is wat al wel. Ja, en dan hebben we nog altijd die nylonkous voor de sorteerproef met de speurhond. Ja, dat stel ik mezelf zo van voor. Tegen de hond van eerste termijn, dat kan je niet blijven Ja, nou, Wij kennen ons nog wel eens vergissen, maar die hond vergist er nooit. Ik heb er verschillende keren meegemaakt. Het is fantastisch om te zien, man. Wat mij nou het meest interesseert is. Of Gerbeet dat alleen nog heeft. Hij heeft nog wel gewerkt op die bank. Dat is al een jaar geleden. En hij kon niet weten of het beveiligingssysteem nog precies hetzelfde was. Dat best wel kunnen zijn. En dat risico mocht hij toch niet lopen. Ach, het is allemaal heel slordig en klungelig voorbereid. Nou, ik geloof toch dat ik daar al gelijk heeft, commissaris. Ik geloof ook dat iemand die daar werkt, hem getipt heeft. Maar wie? Ja, ja. Ja, we hebben nou al voortdurend het spoor van Gerdek gevolgd. Maar we hebben nog niet gesproken met die boekhouder die dat geld verduisterd had. Die man was toevallig ziek op de dag van de overval. Maar ja, hij hoeft er wel niks mee te maken te hebben, maar. Even het is nu twee uur in de nacht. Nee, ja. Ik voel me eigenlijk niet veel voor om nou al naar bed te gaan. Laten we maar teruggaan naar het hoofdbureau en die Gerdek nog eens aan de tand voelen. Misschien kan die ons iets over die boekhouder vertellen. Ja, die, die worden we toch niet voorbij meer, denk ik. Nee, nou, vooruit aan mij. Oh, zitten, het moet ik hier nog lang blijven zitten voor niks. Ik geloof dat het verstandiger voor jou is, Gerda, als je je grote mond houdt. Dan kunnen je nog meer laten zien dat niet zo prettig voor je is. Nou, dat is zo prettig voor jullie, maar ik zit hier onschuldig. Lijkt het niet beter om met de waarheid voor de dag te komen, Gerda? Dat heb ik gedaan en dan mee af. Als er een moord gepleegd is op die kassier, dan moeten jullie een ander hebben. Ik weet nergens vanaf. Ik heb me de hele dag rot gewerkt. Ik kan je verschillende mensen opnoemen die vandaag bij me in de lood zijn geweest. Hoe is het dan mogelijk dat we jouw tas en jouw lidmaatschapskaarten die auto gevonden hebben? Dat heb ik toch al gezegd? Ik weet niet eens of die wel van mij is. En, en uh, die kaart die was ik al lang kwijt. Die auto is trouwens niet eens van mij. Heb je nooit aangifte gedaan bij de politie toen je die kaart kwijt was? Dat wordt helemaal mooi. Hebben jullie niks anders te doen dan zo'n rottige kaart van een nachtclub te zoeken? Ben je tegelijk met die kaart misschien nog iets anders kwijtgeraakt? Nee, ik ben niet anders kwijtgeraakt. geraakt. Wanneer ontdekte je die vermissing van die kaart? Dat zal uh, ruim een jaar geleden zijn. Ik werkte toen nog bij Jacobs een week of wat voor weg ging. En hij had er met niemand over gesproken, hè? Ik bedoel, uh, daar bij Jacobs? Met uh, moet over gesproken, hè? Ja, zeker. Ik heb het over gesproken. Ik heb het aan de chef verteld. En wie was die chef, Gede? Het was de Lange, de boekhouder. Ik kan het hem vragen, ik kan het bevestigen. De Lange, zeg je? Hmm. heb jij die boekhouder nog wel eens ontmoet? Ik bedoel, nadat je bij Jacobs weg was gegaan? Eh, uh, ja, ik zie hem nog wel eens. Maar ik wil ik liever niets over zeggen. Waarom niet? Je kunt beter alles vertellen wat je weet. Ten meer dat je beweert van deze hele zaak niets af te weten. Nou, goed. Ik zie jullie wat vertellen, maar uh, vraag niet de bijzonderheden. Dat zal van je verklaring afhangen. Een sigaret voor me? Zeker ja Misschien. Ja. Goed. Ik, eh, ik kom wel eens in een goktent en heb ik hem ook wel eens ontmoet. Je hebt het over de lange, niet? Ja, over de lange, niet over mijn schoonmoeder. En dat was dus nadat je bij de bank was weggegaan? Ja. Een week of vier geleden heb ik hem daar nog ontmoet. Hij vertelde me dat hij een boel ellende had met zijn zoon. Die wilde niet wat hij wilde. Zeg eens, weg. Heeft die lang, de Lange jou nooit benaderd om, uh, om iets te versieren bij Jacobs? Nee, helemaal niet. We weten namelijk dat er zeker iemand van de bank de dienst al heeft voorbereid en het hele zaakje door iemand anders heeft laten opknappen. En al nou hebben we zo het idee die jij dat bent. Wat zouden we er nog aan toe geloven, jullie mijn nou een keertje? Ik heb het niet gedaan. Als jullie denken dat de Lange getipt heeft, ga hem dan halen, vraag het hem. Het is best mogelijk dat hij jullie man is. Waarom? Nou, omdat hij altijd een geldnood zit vroeger al zo en is nog zo. Hij vergokt een heleboel geld. Ik heb hem de laatste keer een meijer geleden doen omdat hij zo omhoog zat met de boem. Ja, maar hij hebt mij niet benaderd om dat lusje op te knappen. Je wist het helemaal fout. Het is natuurlijk mogelijk, Gerrit. Maar ja, geloof het ook niet. We hebben trouwens nog iets gevonden waar je opheldering over moet geven. Geef die plastic zakken aan Nick. Ja, deze. is het. ja. Oké, commissaris. Wat zeg je hier van, <laughs> Mensen, laat jullie me lachen Omdat jullie dat oude jasje van me gevonden hebben Moet ik iemand vermoord hebben Waar denk je dat ze dit jasje hebben gevonden, Gerda? Is het jasje dat lachen in de lood Dus daar zullen jullie het weer gevonden hebben Maar ik snap niet wat het met die moord te maken heeft Nee, nee, dat snap jij niet Maar de kwestie is Dat er aan dat jasje een knoop ontbreekt Ja, ja dat zie ik Zo, dat is een oud jasje, hè Ik doe het wel eens over mijn overal aan het koud is in de loods. Ja, ja maar die knoop, Gerrik, daar gaat het om. Want die knoop die aan dat jasje ontbreekt is in de kelder bij de kluis gevonden. Nou ja, ja. me nog een toe, iemand wil me een kunstje spikken. Ze moeten de jasje gepikt hebben na de overval weer in de lood teruggebracht hebben. Ja, ja. Oh, ken dat soms niet? Alles kan. Wat willen jullie met me klaarmaken? Ja, vergeet dat we een getuige hebben die aan jou die vorst verkocht heeft. Een getuige? Ja. Uh, een getuige die aan mij... Die... Ik heb helemaal geen fot gekocht, ik heb een volkswagen. Toen jij die fot kocht, hij je gelegentie meer. Toen, maar, gelegitimeerd meer. Doe mee dan wel. Met je paspoort. Met mijn paspoort. nee. met nee. mijn paspoort. Wacht eens even. Ik ben mijn paspoort kwijt. In dit paspoort ben je dan zeker tegelijk kwijtgeraakt met die lidmaatschapskaart. Ja, zo is het. En waarom zei je dat dan straks niet? Ik vroeg je toch of je tegelijk met die lidmaatschapskaart ook nog iets anders kwijt was geraakt. Omdat ik er niet aan gedacht heb. Maar als jullie me niet geloven, vraag het dan aan de Lange. Want dat heb ik hem toen ook verteld. Ik geloof dat u inderdaad wel het een of ander aan de Lange te vragen hebben? Maar uh, als die overval op klaarlichte dag gebeurd is, hebben jullie dan geen getuigen? Heeft niemand aan de daden gezien? Jazeker. We hebben getuigen. Maar nu wat anders. Jij hebt volgens jou met deze hele zaak niets te maken. Goed. Vertel me dan maar eens waar je gistermiddag tussen half vijf en laten we zeggen zes uur gezeten hebt. Um, gistermiddag. Uh... Wel, Gerrit, In de loods. Heb je daar getuigen van? Nee. Dat is dan verduiveld jammer voor je. Daar staat of valt alles mee. Ik weet het. Maar ik was alleen. Jullie geloven me natuurlijk niet, maar ik zat op iemand te wachten. Op wie? Niet hmm. En wat moest die grote onbekende dan bij jou komen doen? Ik uh, ik koop uh, op en uh, ook... Uh, je wilt zeggen dat je ook voor het gestolen bonen koopt? Gistermiddag om heel vier belde op. Hij zei dat hij een paar baaltjes koffie te koop had van een uh, Zuid-Amerikaanse boot, maar dat het niet helemaal tof zat. Dit schoren bedoelde niet? Hij zou me brengen voor twee kwartjes per kilo. Tussen half vijf en zes uur maar hij wou alleen met mij te doen hebben. Als iemand anders bij me was, dan ging hij naar een ander. U weet, commissaris, dat zulke dingen altijd onder vier ogen gaan. Ik heb hem dus gezegd dat hij hem zo wachten. En alleen met hem zaken doen. Ja, zodra hij met zijn wagen hoorde aankomen, dan zou ik de deur van de loods open doen. en eh, kon hij zo naar binnen rijden. En die kerel is niet geweest. Nee. Anders had ik wel een getuige gehad. En, heb je lang en, gewacht? Tot over zessen. Maar is niet opkomen dagen. En dat is te jammer. Nou moet je eens goed naar me luisteren, Gerda. Als je het gedaan hebt, zeg het dan. We zullen eerlijk spel met je spelen. Morgenochtend, dat wil zeggen over een paar uur... Dan komen we hier weer voor een confrontatie tussen een getuige en jou. Daarna zullen we een paar sorteerproeven nemen met de speurhond... ...en ik kan je wel vertellen dat die hond zich niet vergist. Je weet het dus. Je hoort vooral dat je onschuldig bent. Goed, straks zal blijken of dat waar is of niet. Daarom maak ik er geen woorden aan, vrouw. Je snapt wel dat je voorlopig hier blijft. Mag ik misschien weten, commissaris, wie de getuige tegen mij is? Dat is de man die jou die donkerblauwe auto heeft verkocht. Oh, maar het zit ook op fluweel, want ik heb geen auto gekocht en ik kan het dus niet herkennen. Daar zou ik maar niet al te zeker van zijn, Hedwig. Ik wel. Ga je gang maar, Ja, deze kan me wel kennen, Ja, dat leg ik bekend. Allemaal. Ja, ja, ja. maar de ah, ja. Nou, jongens, kijk kijken. Het is nou bij vieren. Jullie moesten dan nou maar naar huis gaan. Dan ga je oh, nog een paar oh. weer slapen. Ik verwacht jullie dan om tien uur weer hier. u, commissaris. Gaat u niet naar bed? Nee, nee. Ik heb nog een paar dingen te doen. Ik zal een boodschap af laten geven voor inspecteur Meijnders met de speurhond. En dan zal ik drie scorewijn op laten halen voor de confrontatie. Ja. Er zijn natuurlijk twee mogelijkheden. Of Gerrik heeft het gedaan en hij blijft ook dik aan het ontkennen... Of hij is onschuldig, ...en dan zit hier iemand anders achter die, die voor het goed vernetters heeft gewerkt. En die boekhouder, commissaris. Tja, tja ik vind dat een merkwaardig figuur in deze uh, hele geschiedenis. En we hebben wel goede reden om eens met hem te gaan praten, want hij kan bevestigen of Gerdijk inderdaad een jaar geleden zijn papieren kwijtgeraakt is. En dan wil ik ook eens praten met die zoon. Maar goed, nee, ik moet over alles nog eens rustig nadenken. Ja, jullie nog maar? Me zo ja, tot straks. Als Gerrit het gedaan heeft. dan moet zijn fout die achtergelaten kan zijn. Want dan blijft zij hangen bij de sorteerproef met de speurhond. Maar als hij het niet gedaan heeft. dan hebben wij een fout gemaakt. Maar welke? Dan heeft iemand ons op het verkeerde spoor gezet. En wat voor fout kan die dan wel gemaakt hebben? Zo, heren. Het is ja. dus allemaal bekend wat de bedoeling is. Jullie gaan straks allemaal gewoon bij rij staan. Gerardij komt tussen jullie staan. Kijk eens. Hier heb ik voor allemaal een zonnebril. Die zetten jullie op net als de vandaag. Is Dat begrepen? Ja. Dick, mm -hmm. laat je echt. Uh, Ga ja, maar weer. Oké. Okay. Commissaris, ik hoop dat die proeven niet te veel tijd in beslag slag nemen, want ik moet om 11 uur als getuige verschijnen voor de vijfde kamer van de rechtbank aan de prinsengracht. En je weet wel. Meer. Ja, ja, goed. Dan kan je weer direct na de confrontatie weg. Goed, commissaris. Ah, mooi, Gerrit. Zet ook je zonnebril op en gaat er weer met die mannen starten. Jij moet dadelijk bij de sorteerproef te plaats in nemen van deze ressortie, want die moet hem alles wel op de rechtbank zetten. Goed, commissaris. Blijf jij maar hier, Rick. Nou, wij gaan naar hiernaast, Kijl. Ja, Zo. Zo, laat weer naar mijn binnenkomen, Kijl. Hey, wat is er op de hand, commissaris? Dat je me voor dag en dauw laat halen? Wij hebben iemand aangehouden die naar alle waarschijnlijkheid de dader is. Ga weg, zo gauw wel. Wie is het, commissaris? Die knaap die van jou die auto heeft gekocht. Zo, zo heeft hij het toch gedaan. Ja, ja, het lijkt erop. En daarom hebben wij jou hier laten komen voor de confrontatie. Huh? Hiernaast staan een stel mannen. Een van hen is de man van wie het padpoort is... waarvan jij de naam hebt overgeschreven... en die de wagen van jou heeft gekocht. Ja, waar? En die man moet jij dan nog uitpikken? Oh, nee. Ik, oh, nee. Daar wil ik niks mee te maken hebben. Ik wil helemaal buiten schot blijven. Maar ik koop ook voor die lol? Als de jongens van de vlakte weten dat ik een loendenaar ben... dan stampen ze mee elkaar. Wie weet, heeft die, heeft die gozer nog een paar gaffet gehad... die er ook bij betrokken zijn? Zeg er wat van. Nee, hoor. Daar pas ik voor. Zoek voor mij maar een ander. Kom, Corwijn. Maak ja. je niet zenuwachtig. Ik maak maar niet zenuwachtig alleen nog. Ja, laat ja. dat nou maar aan ons over, Corwijn. Ze krijgen jou niet te zien, maar jij hen wel. Oh, nou ja, goed, dat is wat uh, anders. Gertje heet hij toch niet? Oh, dat heb je goed onthouden. Ja, kunst. Ik heb zelfs de naam in mijn boekje geschreven. Oh. Nou, let op, Corwijn. Ja. Hiernaast staan vijf man opgesteld van dezelfde lengte. Ja. Ze dragen alle vijf een zonnebril... En een van hen is een man die bij jou die gekocht heeft. Ja. Kom mee. Zo, so, hier. Nou, kijk je daar door die kier. Oh ja. Ja. Ik heb hem herkend. Wie is het? Dan nou, volgens mij is het uh, de, de derde van links. Het is de meeste net zo diep. Ja, dat klopt. De derde van links is inderdaad Gerdek. Uh, wacht nog een ogenmuker. Ja. Nou dan moeten jullie het van plaats verwisselen. En Gerdek, oh. jij ruikt je jasje met deze rechercheur. Oh, Kom op Ja. En uh, nog ga je hier staan. Zo. Ja. Juist. Hij staat nou helemaal rechts. Dus je bent er absoluut zeker van... dat de man die je zojuist gezien hebt... de man is die bij jou die auto heeft gekocht? Ja, volgens mij is hij het. Ik kan zijn gezicht natuurlijk niet herkennen. Omdat hij bij de kopen zonnebrug droeg. En nou ook. Maar ja moet het wel zijn. Het is precies in diep... Nou, uh, kan ik nog gaan, commissaris? Ik moet naar mijn zaak, hoor. Ja, ja, ga je gang maar. Mochten we je nog nodig hebben, dan weten we. Ja, dat hoor. wel. Zo. Kijk, En dan niet die speurhond. Uh, ga je mee, Karel? Ja. Kan ik gaan, commissaris? U weet, ik uh, moest naar de rechtbank. Oh, ja, jawel. Natuurlijk. Sorry. Jij neemt dus straks het plaats in Ja, Jawel, commissaris. Is de inspecteur dat er allemaal met ons? Ik zal hem even gaan halen, commissaris. Zo, stellen jullie wachten op. Ja, een beetje nog elkaar. Een meter of twee tussen iedere man. En uh, die confrontatie, hoe is die afgelopen, commissaris? Dat hoor jij nog wel, Gerdijk. Ja, We zullen eerst eens kijken wat dat hier is. Ah, daar is. Ah, dat is hij af. Goedemorgen, Meindert. Goedemorgen, commissaris. Maar zeggen of het goed is. Uh, ik moet eerst even met Tanja de zaal rondlopen, commissaris. Ze moet een beetje aan de omgeving rennen. Ja. Heb jij die plastic zakken gehaald? Jawel, commissaris. Alles weer die heel kou? Zo, Tanja. Zo, bravo. is ook wel gaan, commissaris. Maar, dan is de plastic zak met de rijst maar Ja. Kom in, Tanja. aan te twijfelen denk ik ben wie hij eigenaar van die tas is. Dit heb ik ook nooit kind. Je hebt altijd gezegd dat die tasje te mijne leek. Nou, nou blijf je van mij te zijn. Zo. Nou, dat jasje, mij. Hier, Tanja. Wacht even. Dan wist je er even van plaats. Nou, om al het risico uit te sluiten. Waaruit, Tanja? Zoek. Zoek. Ja? Zoek, Tanja. Mooi. Dat jasje is dus ook van Gerik. Ah, noteer het even, Karel. Heb je gezien dat ze een paar maloen dik heen, die commissaris? Ja, maar ik was verondersteld of dat er geen twijfel aan is dat dat juist is van Gerrik. Ge, mooi tintie. Dan wil ik u zelf zeggen, commissaris, ook en Kijk eens hier, meners. Zou je ook hier een proef mee willen nemen? Wat is dat? Bankpapier? Nee. Hoef je niet aan te beginnen, commissaris. Bankpapier lukt nooit. Het is niet te veel handen geweest. Oh, en dit? Probeel. Ja, en alle waarschijnlijkheid afkomstig van het wapen waar de moord mee is gepleegd. Nou, nee. Nee, commissaris. Dat lukt helemaal niet. Kruisducht is niet zo sterk, hè? Ja. Dan raakt ze boven niet helemaal van in de war. Heb je niets anders? Niets anders? Oh, ja. Ja, wacht even. Hier, deze lidmaatschap krijgt. Dat is een zeer persoonlijk bezit. Ja, mooi. Hier, Tanja. Bedankt, Tanja. Toep. Toep. Toep. Kom. Kom. De eigenaar van de kaart is er kennelijk niet bij, want ze wijst niemand aan. Nee, dat is eigenaardig. Die kaart moet toch van Gerdijk zijn? Nou, noteer het in ieder geval, van elkaar. Ja. Wat heb ik u gezegd, commissaris? Dus knurren met die hond. Ogenblik, we zijn er nog niet. Het allerbelangrijkste komt nog. Hier. Deze nijlonkast, mijnheer. Dan, uh... Kom hier, dan Kom. Vooraan, je. Zoek. Zoek. Zoek, kom. Zoek, Zoek, Tanja. Op. Nee, dat is omzien. Het is de putgrijs. Vooraan, Tanja. Zoek, Kom. Ja, dat kan natuurlijk niet mijn, dus ik kan onmogelijk die nylonkous op hebben gehad. Is het eigenlijk voor een kous, commissaris? Die hebben we in de bank gevonden. De overvaller heeft die tijdens de overval over de gezicht gehad. Oh, nou, ik heb niet veel verstand van de onder commissaris, maar... Uh, je, het is wel duidelijk dat hij al meer belangstelling hebt voor de rechercheur dan voor mij. Ja, ik sta ook voor haar, maar is hij... Die... Oh, oh, oh op, op, op. die hond bij hem, meiders. Erst... Ja. Dat die hond? schulden schuil niet is anders dan erin. Ik kan wel zeker wel huis, hè, commissaris? Ja, dat wil zeggen... ...je zult nog een uurtje moeten wachten tot het proces voor is opgewaakt, Maar dan kun je weg. Dat uurtje kennen er nog wel bij, hoor. Dat is maar niet langer duurt. Ja, breng hem maar even weg. Nou, jullie worden bedankt voor de moeite. Karel en ik even mee naar elkaar Ga jij ook mee, Mijnders? We moeten deze zaken even bespreken. Zo, mannen. laten we erbij gaan zitten. Tja, dat is een vreemde zaak. Ik heb altijd gehoord, Meinders, dat die hond van jou zich nooit vergist. Dat is ook zo, commissaris. Hoe is het dan mogelijk dat ze eerst om dik heen draaiden en hem later zelfs in zijn ze been bit? Als een beetje veel overval nog gepleegd. Ja, het is natuurlijk onzin. Maar toch reageerde Tanja scherp op jou. Het was net of Tanja de lucht van die kous bij jou aantrof. Dat is onzin, ik heb die kous niet aangeraakt. Dat geloof ik graag, Dick. Maar toch heeft Tanja hoe dan ook die lucht bij jou gevonden. En dat moet dan ook de reden zijn geweest dat je beet toen je de weg die puiterij. Je beet als het ware in vertwijfeling. Het spijt me, maar ik kan het echt niet anders uitleggen. Tanja is een van de beste speurhonden die we hebben. Ze heeft zich nog nooit vergist. Het spijt me, Menders, maar dat moet ik dan toch echt bestrijden. Ik weet positief dat Dick die kous niet heeft aangeraakt. Ze moet zich wel degelijk vergissen. Nee, dat kan niet. Ik vermoed dat die Tanja op het laatste nerveus is geworden en daar weer de war geraakt. Ze is nat van zweet. Dat is heel normaal bij Tanja. Zo'n sorteerproef is bijzonder inspannend voor zijn hond. Ja, het, het kan natuurlijk zijn dat Tanja schrok toen Dick even uit de rij wegliep en beet. Hoewel ze dat nog nooit gedaan heeft. Maar hoe dan ook Dick moet die lucht van die kous bij zich gehad hebben. Eh, het is jammer, maar... Ik kan het niet anders verklaren dan dat die Gerdijk die kous niet bij had. Hoe zit het dan met dat jasje? En die kaart, die nota op naam van Gerdijk staat? Uiteindelijk heeft Tanja Gerdijk als de eigenaar van het jasje aangewezen. Hoewel ze ook wel weer twijfelde tussen hem en Dick. En wat die kaart betreft, daar heeft praktisch geen lucht meer aangezeten. Die kaart moet dus heel lang niet meer in de kleding van Gerdijk hebben gezeten. Anders had Tanja hem zeker aangewezen. En als we nou eens een tweede proefnaam met een andere hond. Uh, nee, nee, nee, dat heeft geen zin. Het gaat trouwens niet aan om net zo lang met een hond te knoeien... ...tot Gerdijk wordt aangewezen, zou trouwens hetzelfde resultaat krijgen. Gerdijk heeft die kous beslist, niet bij zich. Had. Nee, ik. Ja, dan blijft maar maar één beslissing. Ik moet Gerdijk straks naar huis sturen. Met de sorteerproeven heb ik geen voldoende bewijs tegen hem kunnen krijgen. Blijft die confrontatie, commissaris? Corwin heeft Gerdijk herkend als koper. Als ja, ook. ja, ja, maar dat is toch ook niet sterk. Corwin heeft hem herkend als het type van de man die zijn auto heeft gekocht... ...gezicht kon hij hem niet herkennen vanwege die zonnebril nu, hè? Voor hetzelfde geld kan Gerdijk alweer aanvoeren... ...dat iemand die vele publiek zich voor heeft uitgegeven. Nee, nee, nee, die confrontatie alleen vind ik veel te zwak om Gerdek vast te houden. Nou, we zullen hem nog eenmaal hier laten komen... ...en dan moet hij maar naar huis. Laat jij hem even halen, ik. Nou, hier. Yeah. We moesten onze maar eens gaan verdiepen in het geval van die boekhouder de Lange... ...die zijn geld verdoet in speelholen. Met die zoon van hem Dat is ook niet zo gemakkelijk hier gaat. te zijn. Ja, dat zullen we zeker. Wel, uh, inspecteur Menders, ja. ik heb u niet meer nodig. U wordt in ieder geval bedankt voor de medewerking. Al heeft het niet tot het resultaat geleid dat we gewend hadden. Ja, het is voor mij ook wel raadsel, maar... Uh, ik we er ook verder niks aan doen. Ja. Goedemiddag, eerder. Kom, mijn Komt. Ja, bravo, ons. Ah, ga nog even zitten, hè? Voor je weggaat, wil ik je nog even wat vragen. Jij kent die boekhouder de lange? Dat heb ik gezegd, ja. En zijn zoon, ken je die ook? Ken en ken is twee, ik heb hem wel eens gezien. Toen ik nog op bij de bank werkte, is hij wel eens een enkele keer zijn vader komen afhalen. En uh, vorige week heb ik hem nog gezien in een tent op de Nieuwe Dijk. Hm. Heb je hem toen nog gesproken? Nee, hij nee, was uh, stom dronken. Lijkt Die op jou, Gerrek? Ja, ja, dat... Uh, zou je kunnen zeggen. Is een beetje mijn type, hè. Uh, Ze ook modern geknipt, net als ik. En uh, zijn lengte, hè. Ja, ja, dat uh, zal niet veel van de mijne verschillen. Zo, mm, zo. Nou, ava. Gerrit, jij kan nu naar huis zonder één voorwaarde. En die is? Dat jij hier met niemand over spreekt. Ook niet met Liesje. Oké. Okay. Dat kun je gedaan krijgen, commissaris. Nou, uh, heren. Tot ziens dan maar weer. Nou, dan moesten we nu maar meteen naar die De Lange gaan. Oh, wacht. We kunnen eerst wel even langs de spijstraat gaan... en naar meneer Jant, dat in beslag genomen geld afgeven. Dat kunnen we nog net doen voor de koffiepauze. Zo, spartier. Zit u alweer op uw post? Ja, welkom commissaris. Ik ben er alweer, hoor. Hoe is het er dan mee? Nou, hoor. Uh... Mijn kop is een beetje groter geworden, zoals u ziet. Ja, zit er zit een flinke bult op. Maar voor de rest gaat het over. Hebt u de dader al? Nee, nog niet. Maar we wilden graag de directeur even bespreken. Oh, die is juist even weggegaan. Maar ik verwacht hem zo weer terug. Gaat u maar even mee, dan zal ik weer vanuit de kamer ja. brengen. Dan kunt u op wachten. We nemen de lift wel. binnen hier. Neemt u plaats. Zij sigaretten staan op het bureau. Ik zag meneer Janssen die reikluisteren als die komt. Nou, nou. Dat ziet u hier piekfijn uit. Precies mijn kamer op het hoofdbureau. Ja, commissaris. Daar komen mijn politiemannen nog wel wat aan te Ja, Ja, nou, maar ik zeg maar altijd. Dan had ik ook wel bankdirecteur uh, moeten worden. Zeg, die oude heer met die baard die hier hangt. Het is zeker de oprichter geweest, hè? De oude Jansen met twee essen. Jongen, jongen, wat een prachtig uitzicht, op die over Ja, grandioos, hè. Ja, Amsterdam is toch een mooie stad, hè. Voor mij is hij mooier dan welke andere stad ook. Ja, ja, een echte bokken aan het hè. Nou, vindt u het dan niet mooi, commissaris? Zo'n gracht, dat is toch zeker. Weet je dat ik? Weet heb je? Wat zei je nou? Nou, wordt me alles veel duidelijker. Wat een uitskerker ben ik geweest. Wat is er dan? Commissaris. Huh? In het begin van ons onderzoek hebben die twee knapen met die bestelauto toch verklaard... dat die donkerblauwe Ford met draaiende motor naast de reclamezaal op het zingel geparkeerd stond. Nee? Dat heb ik toch goed onthouden, hoor. Ja, wat is daarmee? Nou, de directeur hier die heeft ons toch verteld dat hij een man en een grijs jasje in die wagen had zien springen en snel wegrijden. Zo is het toch? Ja, natuurlijk. Ja, maar ik begrijp niet... Nu moeten we hier eens even kijken, commissaris. Hierop, ja. als u hier uit het raam kijkt, wat ziet u dan? De brug tegenover de steeg. En ziet u die reclame, zo? De reclame, zo. Nee, Wel, alle domme. Ja, bedoel ik ja, dat... dat? Goedemorgen. Goedemorgen, oh, oh, oh. oh, oh. hè. Ik hoorde van het papier dat hij hier was. Maar gaat hij toch zitten, heren? Ja, maar... Als u roken wilt, de sigaar, sigaret... Ja, gaat u gewoon. Ik neem aan dat u mij iets nieuws komt mededelen. Ja, zo is het, meneer Janssen. Wij komen u een gedeelte van het gestolen geld terugbrengen. Het is maar een fractie van het totaalbedrag, maar beter iets dan niet. Dat wil zeggen dat u de dader te pakken heeft? Nee, dat niet. Maar dankzij uw verklaring zal dat niet lang meer duren. U hebt ons in feite de oplossing gebracht. Oh ja? Hoe dan? U heeft die dader in de auto zien wegrijden. Ja. ja. Wat zag u precies? Nou, wel, uh, ik stond toevallig voor het raam hier. en Ik zag die vent in die auto springen en wegrijden. Ja, we de grote tas bij zich. Dus. Ja, we nemen niet kwaad, dat, dat heb ik toch allemaal al verteld. Dus u begrijpt niet uh, waarom we dat allemaal nog eens vragen? Nee, daar begrijp ik geen smerf van. Nee, nee. Maar u zag toch een man in een grijs jasje in die auto springen en wegrijden? En hij had een grote tas bij zich. Ja, dat heb ik gezegd. Ik heb verwachter geen tijd om alweer hetzelfde te herhalen. Nee, nee, ook niet. Ik zal duidelijker worden, meneer Jansen. Wie was die man die u zag wegrijden? Ja, wie, wie was die man? Hoe moet ik dat weten? Dat is uw taak om dat te weten te komen. Ik ben directeur van deze banken, geen politieman. Inderdaad, meneer Jansen, inderdaad. Maar u had het een beetje al te mooi willen maken. U wist alleen niet dat er ja. nog andere getuigen die auto hebben zien wegrijden. Ja, nou... Wat heb ik daarmee te maken? Die getuigen hebben gezien dat die auto naast de reclamezuil stond geparkeerd. Ze hebben zelfs het nummer van de auto opgeschreven. Zo goed hebben ze opgelet. Oh, dat kan wel zijn. Ik, ik begrijp er niks van. Ik heb inderdaad die auto ook zien staan naast die reclamezuil. Ik heb dat alleen niet vermeld omdat ik niet dacht dat die reclamezuil van enig belang was. Maar als u dit detail zo belangrijk vindt... Dan... Dat is inderdaad een belangrijk detail, meneer Jansen. Want u vertelde toch... Dat u voor het raam stond en die auto zag wegrijden. Komt u dan nog eens mee naar het raam? Hm? Vertelt u me nou nog maar eens precies wat u zag? Nou, oh, uh, hier stond ik toen dus iemand naar die auto zag rollen. En waar stond die auto? Daar. En waar staat dan de reclamezaal? Die reclamezaal? Die. Reclame zo. die uh... Ja, dat is te zeggen. Dat... Juist, meneer Janssen. Die reclamecel kun je van hieruit niet zien. U hebt dus tegen ons gelogen. U hebt helemaal geen man met een aan zijn hand naar een auto zien vluchten. U hebt hem helemaal niet gezien. En toch kon u zelfs verklaren dat hij een grijs jasje droeg. Waarom? Omdat u wist dat hij zou komen. Is het niet zo, meneer Jansen? Ja, kom maar. Zo. Ja, gaat u nu maar zitten. U wordt aangehouden vanaf van die van met geweldpleging waarbij iemand is gedood. Is dat duidelijk? Ik, ik, ik heb er niet van mogen, dat weten we. Maar vertel dan maar eens dus alles van het begin af aan. Nee, nee. Ik zat aan de grond. Ik had gespeculeerd met, met geld van de NV. Ik heb verliezen verleden. 40.000 gulden was het te kort. En ik, ik, ik kon het niet aanzuigen. We leefden op een veete grote voet. En bovendien had ik zelf... Een... Uh, nogal rustig op losgeleefd, hè? En toen is met u hulp deze overval in elkaar gezet... ...en het doel was dat de verzekering u het geld zou uitbetalen. Het tekort kon u dan als vermist opgeven. Ja. Ik zag geen andere weg. Maar de dood van de kassier is niet mijn schuld. Hij had dan beloofd dat hij het zaakje zou op een op, zonder geweld. Ja, ja. Nou, u gaat nu mee naar het hoofdbureau en daar zullen we de zaken helemaal nauwkeurig opschrijven. Ja, het, het, het is nu half één om één uur. Heb ik een afspraak met, uh, met de dader in het hoofd, het havengebouw. Waarvoor? Hij zou me daar de helft van het geld komen brengen. Dus u verdient nog wel lekker ook in dit vuile Dan lijkt het me nu maar het beste dat we meteen naar het havengebouw gaan. Ik neem aan dat u medewerking wel zult willen verlenen. Zegt u maar wat ik moet doen. Oh, gaat u maar gewoon op de afgesproken plaats zitten. Wij zorgen wel voor de rest. Uh, zo, zo mijn medewerking mij nog schelen in de straf maar Nee, niet in het minst. Maar gezien alle ellende die u veroorzaakt hebt... is dat wel het minste wat u kunt doen. Weet u niet? Ja. Jazeker. Maar ik dacht... vooruit, laten we maar gaan. Nou, ja. Het ja, is dus gelukkig niet erg nee. Dan gaat u daar maar zitten. Dan zit u goed in het zicht en wij gaan met z'n drieën hier achter die plantenbak zitten. Dan kunnen we zowel u als de ingang in de gaten houden. Ja, goed commissaris. Ga zitten jongens. Wat drinken jullie? Ja, koffie. Koffie, ja. koffie, Drie koffie. Drie koffie, meer. Nee, dat is niet zo in van de grote bank directeur. Nee. Dat je het feit een slappe vent. Ja, ja. Dat de mensen er allemaal niet voor over hebben, hè, Voor die paar datcenters. Ja, ja. Dat vraag je iedere keer weer af. Hoe laat is het nu? Eén uur hm? Moet hij nou wel komen? Ja, als hij komt. Het is natuurlijk best mogelijk dat hij de benen heeft geredomen met het geld. Ja, dat we zit weer onnodig tijd te verdoen. Maar aan de andere kant, als hij wel komt, dan betrappen we hem op eterdaad. Met het Met het geld. Commissaris. Even rustig afwachten tot hij naast Jan te zit. Oh, hij heeft hem al in de gaten. Hij heeft het toch bij zich? Als je dat wil, zit daar de Poetin. Ja, kijk eens even. Mm -hmm. Ze bekoekt een ouder uit Dat is toch een mooie gemeente Jan te jassen. Niks bijzonders aan hem te merken. Hij had een grote baan afgelopen, zegt hij. Hij is natuurlijk de borstjes en de jassen. Kom, jongens. Het is voor de geweest. We gaan erop af. Karel, mm -hmm. hou de handboeien klaar. Hm. Dicht jij erop over. Ja. Het is ja. geen kantje om zonder handschoenen aan te pakken. Kom op. Handen we eens, karel, Hé, wat moet dat? Doe die blaffer mm -hmm. er weg. Je mocht zo ongelukken maken. Karel, doe je er naar huis, wie Zeg, mag ik misschien rekenen Ik reken. de zekerheid, er Voor je en ik. Ik heb ze verklaren. er zomaar niet in het een baan. Blieft, commissaris. Maar de pistool, als ik het niet dacht. De hond brengt één patroon. Geef mij die bruine enveloppes, Janssen. Zo, zo. Dat is niet zo'n beetje geld ook. Heb je braaf aan de afspraak gehouden, Ries? Nou, ik geloof dat het dus eigenlijk wel duidelijk is. Dan brengen jullie bij maar weg, jongens. Dan volg ik met Janssen. Ik krijg je nog wel, vader Loen haar. Ja. Als ik vrij kom, je dood. Ik denk dat je benen tegen die tijd wel een beetje te stijf willen zijn om nog te trappen. Nou, ja, ja, de rest doen we op het hoofdje ja. Ja. Ja. Ja, wel. Nou, eens kijken. Nou. dan. is nou bijgevenen? Amper 26 uur, deze hele zaak ontgekeken. Ja. Ja. Nou, ik moet zeggen, dat hebben we niet slecht geflikt. Nee. Uh, dat wil zeggen, als Dick dat van die reclame zou niet was opgevallen... dan waren we nou nog net even weg. Nou, nou, nou, nou, nou. Nee, nee, nee, Dick. Veren wie eerder, toekomst. Ja, want ik denk dat we anders nu nog zouden te gnoeien... met die vreemde figuur van die boekhouder. Die er inderdaad niets mee te maken hadden. maar nee. nou, die sorteerproef met die hond. dat is nou iets wat ik nog steeds niet begrijp. Ja, ja. ja dat is stom van ons. Zijn dat we daar niet achter gekomen zijn? Eigenlijk is het heel eenvoudig. Ja. Wij zijn bij Dries Korwijn op bezoek geweest. Uh -huh. En Dick heeft daar de hele tijd op dat onopgewarte bed gezeten. Vandaar uh -huh. dat Dick de lucht van Korwijn als ik Ja. Liever... Uh had. -huh. Yeah. Dezelfde lucht, die ook aan die nylon kast ja. Maar wij dachten helemaal niet aan Korwijn. Wij dachten alleen aan Gerwijn. Als die hond er niet geweest was, dan had Gerwijn dat nog helemaal uur gekregen. Want ik kon geen halen opgeven over de uur tussen half vijf en zes uur. Ze hebben wel geraffineerd van raar gezet. Want dit is natuurlijk drie Kovar geweest... die Gerdijk opgebeld heeft... dat hij tussen half vijf en zes uur... met gestolen goed in de zou komen. Ja. Hij heeft een feintjes alleen dat te wachten... zodat hij een alibi had. Mm -hmm. Ah, maar je moet de heer Jan zelf niet uitpoetsen, Want uh, we spreken wel eens van zware jongens. Mm -hmm. Maar volgens mij is deze edele directeur... minstens zo zwaar. Nou, hij, deed, ja. hij heeft toch maar aan alles gedacht. Toen hij die portefeuille van Gerdijk op, vond op het toilet... Hoe zag hij met deze kans? Op een van zijn vele escapades is hij in aanraking gekomen met Corwin, oh. en samen hebben ze een heel handig gebruik gemaakt van het paspoort en de lidmaatschapskaart van Gerrick. Zo het. het zou nog allemaal goed gegaan zijn als die twee knapen met die bestelwagen niet zo in de weg hadden gestaan. Oh. Jan had er zo volkomen op gerekend dat die donkerblauwe vorst op de afgesproken plaats zou staan, dat hij niet eens heeft gekeken. Ja, ja. zodoende wist hij niet dat hij die reclame zou niet kon zien vanuit zijn kamer. En dat was het begin van alle ellende voor de beide heren. Mm. Ja. Zo zie je maar weer, hè. Dat het gebrek aan parkeerruimte in Amsterdam toch ook zo goede zijde.